met Het NOS -journaal. Het is nog steeds niet duidelijk wat er precies staat in het akkoord tussen Oekraïne en de separatisten. Gisteren zetten de twee partijen in Minsk hun handtekening onder twaalf afspraken die weer rust moeten brengen in Oost-Oekraïne. Een aantal punten is naar buiten gekomen, zoals de wapenstilstand die sinds gistermiddag van kracht is. Maar het document met alle afspraken is tot dusver nergens gepubliceerd. Afgelopen nacht is het in Oekraïne rustig gebleven.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 Bij een auto-ongeluk in Jorwert is een jongen van 18 om het leven gekomen. Er zaten vijf jongens uit de Friese plaats in de auto. Vier van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen is 15 jaar, de andere drie zijn 16. De bestuurder was mogelijk een jongen van 16 die aan het rijden was met de auto van zijn broer. De Nederlandse tandarts die in Canada vastzit voor wanpraktijken... heeft bekend dat hij in 2006 zijn vrouw heeft vermoord. De man van 50 zou volgens de Canadese zender CBC hebben bekend... in de hoop dat hij wordt uitgeleverd naar Nederland...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 Mensen die oproepen tot het jihad of afreizen naar oorlogsgebieden om de wapens op te pakken plegen verraad. Dat schrijven burgemeester Abu Talib en wethouder Eerdmans van Rotterdam in Trouw. Volgens de twee plegen deze moslims niet alleen verraad aan de kernwaarden van de democratie, maar ook aan hun grootouders. Die zijn destijds naar het vrije en tolerante Nederland gekomen of gevlucht om hun kinderen een goede toekomst te geven, schrijven Abu Talib en Eerdmans.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 Goedemorgen, welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Het is 11 uur geweest, het is vandaag dinsdag. En dat betekent tijd voor een reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Als opening horen we onze herkenningsmelodie van Louis Davis met Weet je nog wel oudje? Een opname uit 1928. Het komende uur een hoop mooie, gezellige Nederlandstalige muziek. Onder andere de zingende de zwervers, Nico Haak, de Ramblers. Maar nu eerst Hydra, een Nederlandse band die vooral bekend is van de liedjes Marie. Rietje en als het gras twee kontjes hoog is. Hydra ontstond in 1970 uit de groepen... All Be Generation en South River Village Band. En het speelde eerst een mix van Hard Rock en Underground. En in 1974 kreeg Hydra de eerste bekend met het liedje... Het geeft allemaal niks dat de 25ste plaats haalde... in de Nederlandse top 40. Met het liedje Marietje, want in het bos daar zijn de jagers... scoorde Hydra in januari haar eerste grote hit. Het nummer stond drie weken op de eerste plaats... in de Nationale Hitparade. En een jaar later haalde het als het gras twee kontjes hoog is...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 Als het gras twee kontjes hoog is, hela hië, hela hop. Als het gras twee kontjes hoog is, meisjes pas dan heel goed op. Van schrik gaf ze een gil en keken ze om zich heen. Ze zag de boerenzoon die snel zijn hulp verleent.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 Je wangen waren nat en je haar was nat We trapten samen in een klas. Je merkte het niet eens Dat dit moment het mooiste van je leven was Zeg, weet je nog van die avond in de regen Hoe we beiden zwegen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 Lame, domme, lame domme, lame domme, domme, Lame domme, domme, lame domme, domme, Lame domme, lame domme, lame domme, domme, Ik ben hier nou toch met jou, laat domme, Als, nog altijd een kalmoore In Zweden daar vind je een zweet, maar Texas zou Texas niet wezen, wanneer daar geen cowboy meer is. Zingende zwervers met Cowboy. En daarvoor Nico Haak en de Paniksaars met Lame doen Eentje uit 1976. En ook horen u nog de Ramblers met Weet je nog wel? CFM voor de lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12. Hoort u hier het programma Zandvoort uit Zandvoort? Dan reisje je terug in de tijd. En dat doen we nu met een hit uit 1963, Rob de Nijs. De hoogste positie had hij in de Nederlandse top 40 op nummer 14. Daar stond hij drie weken lang in de lijst. Het is de allereerste grote hit die hij had in Nederland. Voor Sonja doe ik alles, Rob de Nijs, nu hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Ik kijk een stadje niet meer naar een schatje. Voor Sonja doe ik alles. Het haar bewezen hoe trouw ik.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 Met koken, met afwas en stoken Voor ja doe ik alles Draag heel tevreden de emmer beneden Voor ja doe ik alles Mooi was het bij Ria, Sofia en Mia Maar duizendmaal zo mooi Is het bij Sonja en go bij Sonja, oh als je Sonja er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 Maar dan verzacht ik gauw zijn leed met een kartonnen zool. En van alle andere tenen om hem heen, hou ik het meeste van. Mijn grote teen, mijn grote teen. Dit was... Het is avond, maar mijn hart heeft. Het met mijn grote tenen en ook nog Anja kwam voorbij met... ik heb me zo in jou vergist. De volgende artiest is geboren als Johannes Andreas Hoes. Roepnaam en artiestennaam Julie Hoes. Geboren in Rotterdam op 19 april 1917 en overleden in Weert. Op 23 juli 2011 was een Nederlandse zanger, producer, componist en tekstschrijver. En zijn plaat Oog was ik maar bij moeder thuis gebleven, stond met... de 450.000 exemplaren te boek als de bestverkochte Nederlandse talige single aller tijden. Hij was de koning van de smartlappen. En was de man achter duizenden meezingers, smartlopers en carnavalskrakers en levensliederen. En ik draai voor u Johnny Hoes, samen met de Zwarte Zes, met Kruispunt Vrij. Kruis, kruis, kruispunt Pop, Kop, kop, kopperpé. Lieve veepenuten, laat het thuis. 10 minuten eerder in het ziekenhuis. Thuis, thuis, thuis het rij. Kop, top, kop en mij. Liever 5 minuten later thuis. Dan 10 minuten eerder in het ziekenhuis. In een open sport reed Brigitte Bardot voorbij. Op een kruis ze linksaf.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 Daarachter hing een caravan, de rappen plastic boot. Het wagentje lag bijna op de grond. Op een kruisput van mijn lekke band. Mijn schreeuwde moord en brand. Kruis, kruis, kruisput vijf. Kop, hop, kom erbij. Lieve vijf minuten later thuis. Dan tien minuten eerder in het ziekenhuis Thuis, thuis, thuis betreed Top, top, top en ben. Liever vijf minuten later thuis Dan tien minuten eerder in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 Ik sluit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 Op zee, dan dacht ik steeds aan jou. Je schreef zo vaak, mijn jonge kon toch wel. Zo'n brief van jou gaf steeds weer niet de moed. Weet jij hoeveel? Boezeroem met hey, hey, kijk daar eens. En daarvoor horen jullie de twee Jantjes met blauwe ogen en ook nog Sweet 16 met Peter. VFM Zandvoort, de lokale omroep vanuit de Badplaats Zandvoort... iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12. Neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60... en de jaren 70, met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Zo ook de volgende artiest, Eduard Christiani. Artiestenaam en roepnaam Eddie Christiani, geboren in Den Haag... op 21 april 1918. Hij is een Nederlandse gitarist en zanger, componist en tekstschrijver. Christiani was tot 2010 nog actief als zanger... Al trad hij sedert uh, 2008 niet meer in zalen op. Cristiani staat in een Nederlandse levensliedtraditie. Maar behalve Lou Bandy en uh, Willy Derby... waren ook verschillende soorten Amerikaanse amusementmuziek... van invloed op zijn stijl. Zo in 1939 was hij de eerste Nederlander... en mogelijk misschien wel de eerste Europeaan... die een uh, elektrische gitaar, de Epiphone-model, Electars-model-M bespelde. En zijn gitaarzaal werd bepaald voor het geluid van het orkest Frans Wouters... Met John de Mol op accordeon en Teil van of op viool. En in 1941 nam hij als eerste een Nederlandse gitarist een elektrische zal op in ons gebouw in Hilversum. Het nummer The Windmill was een door hem zelf geschreven instrumentaal nummer. En ik draai voor u een heel ander nummer, Rendezvous bij het licht. Ik had een aardige ontmoeting in de afgelopen week.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 Klaar, een gaatje voor de oren, gewoon meneer Simmel. Kent het eraf, middelbare dame? Of komen u in moeilijkheid, het taas? Een staaf voor hoe bestaat het? Waterverf, wijd u dat Bent open.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 And it is for my car That, That is not Toen gaan, in een roze doorschijnend gebaat, liep ze slaap wandelen door de straat. Uit. Maar toen kreeg ik van schrik haast een kleur, want ze kwam regelrecht.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 De Kikkers met IH Honnepon. En ook hoor u nog Willem paar om met... Daar is de Orgoman. CFM Zand Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Het zit er weer op, dit was Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard, als u denkt van ik wil het programma nogmaals beluisteren... aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik wens u nog een hele fijne week. En uiteraard, volgende week dinsdag ben ik er weer vanaf 11 uur... met een bak koffie hier bij de lokale omroep CFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort...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 de bal lag net iets in je hand, toen die vreselijke druk kwam op het zand. Waar zat jij toen het scheep is gestapt? En datzelfde werd gevraagd door iedereen. Toen daar eindelijk de kok aan dek verscheen, die waarschijnlijk was gevallen in zijn eigen soepenballen, want de pan zat muurvast om zijn oren heen. Hey, waar zat jij toen het schip is gestapt? Die in je hand toen die vreselijke deun op het zand. Waar zat jij toen het scheep is gestand? Op het jacht ging ook een huwelijkspaardje mee. En de mannelijke helft van deze twee kwam met lipstick op zijn wangen. Hoet op de reling hangen. En weer schalde deze vraag over de zee. Hé, hey, waar zat jij toen het scheep is gestand?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 met iets in je hand toen die vreselijke droom kwam op het zand waar zat jij toen de schip is gestrand waar zat jij toen de schip is gestrand waar zat jij toen de schip is gestrand